Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer is weer helemaal bij wat betreft corona. Eerder vandaag werden kamerleden bijgepraat door het RIVM. En op dit moment is er een debat bezig. Het kabinet wil versoepelen. Maar in de Tweede Kamer zijn daar wel twijfels over. De coronacijfers van vandaag zien er helemaal niet goed uit. FDA-leider Ploemen vindt het dan ook onverantwoord om de boel deels weer open te gooien. Met 10.000 positieve besmettingen, zoveel mensen in het ziekenhuis, zoveel mensen op de IC, zouden we moeten zeggen: neem, bekijk het van dag tot dag, volg de adviezen van het OMT en ga niet zelf een beetje freestylen. Het RVM liet eerder vandaag al weten dat ze liever hadden gehad dat het kabinet nog even had gewacht met versoepelen. De schadeclaims van nabestaanden van de MH17-ramp worden niet apart behandeld in een rechtszaak. Ze komen op de grote hoop van het proces dat nu al speelt. De bijna 300 nabestaanden eisen geld van de verdachten en ze willen daarvoor een apart proces. De rechtbank vindt dat niet nodig omdat de MH17-zaak toch al omvangrijk is. Veel grote woorden bij een online klimaattop. Vanmiddag klapten tientallen regeringsleiders hun laptop open om te praten over de opwarming van de aarde. Is dat mee? This decade van actie tegen klimaatverandering change. het moment van decisieve verandering voor een safe, prosperous net-zero future. En dat is wat onze planet nodig heeft. Tijd is kort, maar ik geloof dat we kunnen Je hoorde de leiders van India, Groot-Brittannië, Canada, de EU en de Verenigde Staten. Nederland was niet uitgenodigd voor de online top. Vijf seksshops op de Wallen moeten dicht. Volgens de eigenaar omdat er praktisch geen toeristen meer in Amsterdam centrum rondlopen. Zaken als Chiquita's Sexparadijs en het Erotic Discount Center zijn daardoor failliet gegaan. De eigenaar heeft ook erotieketen Christine Le Duc onder zijn hoede. Maar die lijkt voorlopig nog de dans te ontspringen. Het weer dan nog. Komende nacht plaatselijk kans op vorst. Ook kan er wat mist ontstaan. Morgen overdag wat meer zon dan vandaag. Maar nog altijd fris. Een graad of elf. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen nog steeds prima doorrijden. Alleen op de A10 Oost rijdt het verkeer niet door. En dat is richting Amersfoort. Het komt door een technische storing in de Zeeburger Tunnel. En de tunnel is daarom dicht. Het verkeer kan omrijden via de Ring West bij Amsterdam door de Koentunnel. Tot zover de verkeersinformatie. Wij Nederlanders zijn fan van fietsen. Lekker naar buiten, neus in de wind en trappen maar.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 Seasons in one day Blood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 De schuld ligt niet bij mij. Je hebt mensen met echte problemen. Je hebt mensen met pech. Die denken dat ik ze kan helpen. Maar hoor wat ik zeg. Ik ben maar een mens van vlees en bloed. Je bent maar een mens van vlees en bloed. De schuld ligt niet bij mij. De schuld ligt niet bij mij.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 I thought he's gone. Now.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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer komt volgende week terug van recess om te debatteren over de nieuwe onthullingen in de toeslagenaffaire. De Kamer wil uiterlijk maandag een brief van het kabinet... over de berichten dat er doelbewust informatie is achtergehouden voor het parlement. Bonaire beëindigt morgen de avondklok en opent weer alle horeca en winkels. Ook mag er weer alcohol geschonken worden... en kunnen mensen weer naar de kapper, de sportschool en het casino. De Tweede Kamer steunt de uitzending van 80 extra militairen naar Afghanistan. Maar heeft veel klachten over de informatievoorziening door het kabinet. Een motie van treurnis over de handelswijze van het kabinet kreeg vanmiddag ruime steun. Het weer, morgen iets meer zon dan vandaag. Maar het wordt opnieuw niet warmer dan zo'n 10 tot 13 graden.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 We yeah, have were word freedom. kids we got no reply